Twee uur, Gert Kluik met het Duitsland en Turkije doen een poging om de onderlinge relatie te verbeteren. Die kwam vorige week onder druk te staan... nadat de Duitse bondskanselier Merkel had gezegd... dat de Turkse politie veel te hard ingreep bij de demonstraties in Turkije. Ook zei ze dat Duitsland niet meer wil praten met Turkije... over toetreding tot de Europese Unie. Gisteren riepen Turkije en Duitsland elkaars ambassadeurs op het matje. Vandaag hebben de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. En volgens Duitsland was de sfeer tijdens het gesprek constructief en vriendelijk... Als het kabinet vasthoudt aan het voornemen om 6 miljard euro extra te bezuinigen, betekent dat het einde van het Sociaal Akkoord? Dat zei advocatenvoorzitter Corrie van Brenk vanmorgen in het radioprogramma Troskamer Breed. Op de vraag of zo'n bezuiniging het einde van het Sociaal Akkoord betekent, antwoorden van Brenk wat mij betreft wel. Ze voegt eraan toe dat niet zij, maar FNV-voorzitter Heertz over die kwestie gaat. Die noemde eerder deze week de aankondiging van de extra bezuinigingen al een slecht plan. De benefietactie Serious Request van eind vorig jaar... heeft de gemeente Enschede zo'n 20 miljoen euro opgeleverd. Dat is 7,5 miljoen meer dan de actie zelf opbracht. Enschede had er ruim vier ton voor over... om de dj's in hun glazen huis naar de stad te krijgen... schrijft de PR-organisatie Enschede Promotie... in haar rapport over Serious Request. In de zes dagen dat actie duurde... brachten ruim 300.000 mensen bezoek aan Enschede... en ze gaven samen 20 miljoen euro uit... in de plaatselijke horeca en winkels. Serious Request samelde vorig jaar geld in om babysterfte wereldwijd te bestrijden. Dit jaar komt het glazenhuis in Leeuwarden te staan. De opbrengst gaat dan naar maatregelen om kindersterfte door diarree tegen te gaan. In een fitnesscentrum in IJsselstein woedt al uren brand. Sinds half tien probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Maar dat is lastig, het vuur brandt tussen twee verdiepingen. Er zijn geen gewonden. Het weer toenemende bevolking en vanuit het westen regen. Temperatuur 16 tot 19 graden. Vanavond droog, maar vannacht en morgen opnieuw buien... Mogelijk met onweer. Met 16 graden is het dan aan de koele kant. Na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Brugge 4 kilometer door werkzaamheden. En richting Amsterdam bij Brugge 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Een stukje verderop richting Amsterdam, bij Muiden-Oost, 3 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven, bij Vught, 2 kilometer... A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, nog 6 kilometer. Daar stond een hele tijd een vrachtwagen stil, die is inmiddels weer weg. Alle rijstroken zijn weer open. Door werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt, 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Venraai 2 kilometer. Dit is Radio 1. Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Dames en heren, welkom bij de Tros Auto Show. Het Autoprogramm van Radio 1. Ik ben Bas van Werven. Naast mij, Carlo Bransen in het dagelijks leven. Hoofdredacteur van Carls Magazine. ja. Dat dan weer wel. Ja? He, he. ja, ik was er even niet. Sorry vorige week. Oh, je ja, was, ja, was er met bij gezeten. Ja. ja, ja Sterker ja, ja, nog, blot. en dan laten we dat nog maar meteen even tegen de luisteraars vertellen: de, uh, Aangezien er een hele zwikke dopinggebruikers gaat fietsen de komende week, ja. zijn wij gewoon de komende drie weken, vier weken, zijn we er niet. Tot 27 juli. 27 juli zijn we er pas weer. Ja. En tot die tijd moet u gewoon zelf even CO2 inademen en benzine verbruiken. Ja, want, en ja kunnen wij dat uh, u... ook. En wij, wij ook. ook. Ja, maar dat gaan we dan ook doen. Ja, dat wel. Ik ga meteen, ik ga volgende week meteen. Uh, ga ik. Uh... aan de bak? Ja, aan de bak. Ja, dan ga ik ja. gewoon na het Holse bedrijf. begin ik auto te rijden. Gewoon even een korte zomerstop. Ja. Het is ook wel weer lekker luisteraars. Even. Hè, de, en dan hoef je ook niet naar de radio te luisteren. wat nogmaals die toeter de France". Ja, sorry hoor. Hè? Nou, kan dat ik zeggen dat, dat, dat jij bestaan? ooit een toeter had in je auto. Van de Tour de France. Zo'n tideluliedeluliedel of niet? Nee, het was niet nee, was een oh, ja, Duke Oh ja, Maar je kon dài. ook een Tour, -toutre tour -toutre kopen. Ja. Ja, dat, het, dat laatste heb ik nooit gedaan. het niet over hebben. Vandaag de gast uh, Anne Lobbes, van Cito in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben gewoon eerder van vakantie teruggekomen, Bastiaan. Is dat zo? Ja. Speciaal vervelend. Zat gewoon 30 in de... graden in de Italiaanse zon. Oh. Ja. Gewoon ja, ja. vanwege dat de trotsautosoon. Dat hebben wij op ons geweten? Helemaal niet. Dat heb ik oh. helemaal zelf gedaan. Oh, gelukkig, Dank gelukkig, gelukkig, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Uh, Ja, een nieuw model is er. De C4 Picasso staat sinds deze week bij de dealer. En de grote vraag is, gaat Citroën daar de oorlog mee winnen? Een van de grote uh, sellers van de afgelopen jaren was de BX. Nog steeds de onvolprezen, meest verkochte Van de, Citroën. de afgelopen Citroën ja, jaren. Ja, jaren. Twintig jaar geleden. Mijn god, de, de, de, ja. De maar was wel... 90 ja. jaar, ja. maar liefst. Ja, 20 ja, ja, ja, ja, nee, ja, jaar geleden. Ja. Ja, ja, we worden oud, ja. Nou, en dan is ook de vraag, oh, gaat, gaat deze het worden? Jij ja. bent het al. We hebben ook een rijimpressie. Deze week van de Jaguar F-Type. Ja. Eh, even, even alvast een heel klein likje van hem. Ja. Klein, gemeen, snel, lange motorkap, veel vermogen. En met misschien wel op dit moment het mooiste geluid van de industrie. Ja, dat doet het dat doet het Dwars Lekker, maar dat komt ook straks. Mooi ding, hè? Ja. Nodig, dan heb ik meteen een eerste nieuwtje voor je. Want die F-Type is natuurlijk een open auto. Ja. Open auto's zijn sowieso af te raden. Voor iedereen. Voor de mensheid in zijn algemeenheid. En verder ook iedereen. Maar er is alweer een dichte versie gesignaleerd op de Ring die daar rondjes rijdt. En die KUB. Ja. Dat gaat hem natuurlijk worden. Dat gaat hem worden? Ja, natuurlijk. Niet de hangplant? Nee, natuurlijk niet. Nee, je gaat toch niet als keel, ga je toch niet in de open lucht zitten, man, en dan kijk mij <lacht> nou eens even dit en dat, <lacht> en zo. kijk mij nou die Jaguar rijden. Nee, gewoon een mooie, dichte auto. En wanneer, wanneer komt hij dan? Nou, uh, ik denk september, oktober. Maar oh. ja, check, die wil natuurlijk liefst nu de focus helemaal op de F-Type bij openwezen. Dus we mogen er ook weer niet te veel over zeggen natuurlijk. Want dan verstoren we een beetje het feestje. Maar de coupé, jongens, hij komt eraan. En dan wordt het pas echt genieten. Ja, okay. En wat hebben we nog meer voor nieuws, Carlo? Oh, uh, ja, ja nou, toch een, toch over een uurtje. Nieuws, over een uurtje. Wat heet, wat heet het, uh, we praten over 54 minuten. Dan begint gewoon de beroemdste race ja. ter wereld. Le Mans. Leman, de 24 uur. En eh, volgens Facebook, een aantal Facebook-vrienden... Mm -hmm. eh, moeten we vooral niet naar Eurosport kijken. Want daar schijnt een Nelson Valkenburg een commentaar te geven... waar ieders Broek vanaf zegt. Nou ken ik Nelson Valkenburg niet, maar hij wordt eh, zwaar bekritiseerd nu al. Eh. Maar ik ken een andere commentator die dat wel vrij aardig kan. Dat is een J. Lammers. Jan Lammers. Jan Lammers. Nou, we gaan Jee nog even contact Lammers. proberen te leggen met Jee Jan. Want Lammers. Die is nu in, uh, in uh, net terug, volgens mij. Hè? Want die gaat me We proberen contact met hem te leggen. Dat wil nog even niet lukken. Want nee. weet je, het is vandaag ook voor Jan een beetje een jubileur. Ja, een uh, feestdag. Ja, waarom? Nou, uh, wanneer, wanneer won die Le Mans? 1988. Dat bedoel ik. 25, 25 jaar, geleden. jaar geleden. Dus dit is 25 jaar geleden dat Jan Lammers vandaag Le Mans won. En dat op de, de dag van de 90 ste uh, Le Mans ooit. Ja, ik ben heel benieuwd of we hem straks nog even kunnen gaan spreken. We, we, we, we doen ons best. Dat Autussen, is weer niets. Vul ik het gewoon met nieuws. Ja, Want de BOVAG laat van zich spreken. Hmm. De BOVAG is de bond van garagehouders, zoals ja. je weet. Ja. Uh, daar, ho daar horen ook allerlei wasstraten en zo en dat soort dingen bij. En vandaar ineens het bericht. Wij zitten hier tenslotte ter duiding, niet waar. Anne en Bas. Uh, dat uh, de bovenhand met enige zorg kijkt naar het feit... dat 40% van de Nederlanders zijn of haar auto bij voorkeur op straat wast. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling... als je onder je leden nee, een aantal nee. hebt. Het was een grote zorg, want een paar jaar geleden... was het nog maar 33% wat thuis waste, zou ik maar zeggen. Dus er komt een... Uh, een uh, verzoek aan de gemeentes namens de BOVAG... om uh, de inwoners er toch vooral op te wijzen dat uh, thuis wassen... dus op de stoep, ja. dat dat heel milieuverontreinigend is... en ook helemaal niet goed en dat er niks beter is dan een wasstraat. Ja, natuurlijk. Weet je ja. wat de iglianen trouwens van ons land zeggen? Nee. Dat dit een wasstraat is. Het hele land. Oh, vanwege, alle regen. vanwege alle regen. Nou ja, het klopt wel. Wij wonen. Jullie, ze nou gelijk, ja. Jullie wonen in een wasstraat. En dat is gewoon een, zo. Een beetje bui, een beetje bui. En de auto is weer schoon, hè? Ja. Hangt die lammers nou ja, onder lukkig of niet? natuurlijk het... hangt die. Jan, goeiemiddag. Hey, hey, hallo. hallo Gefeliciteerd, jongen. 25 jaar geleden uh, Le Mans gewonnen. En hij staat zo te beginnen. Hoe voelt dat? Ja, ja uh, je, wow, je wordt toen meer in het gaan praten Dus je voelt je een beetje uh, alsof... Uh, het is dus een beetje van, uh, gefeliciteerd dat je de ex-fineerde van mag bent of zo, En <laughs> ah, Dat ben je niet toch wel? Nee, dat is nee. leuk, dat zijn mooie herinneringen. Daar gaan wel verhalen over Jan, daar gaan wel je verhalen over, maar dat maakt niet uit. <laughs> ja, dat zal. En je gaat hem nu verslaan, hè, de, de, de, de race? Uh, ja, voor een gedeelte. Er zijn allemaal uh, mooie mannen die, uh, die daarbij betrokken zijn en die uh, commentaren bij doen. Dus uh, ik ben daar eentje van, dus en de... het is een uh, leuk team. Op welke zender, Jan? Uh, RTL. Oh, RTL, ja. Want ik, ik, ik, ik, ik vertelde het net, je hebt het niet gehoord... maar 1 Nelson Valkenburg wordt op dit moment op Facebook verketterd... vanwege zijn slechte commentaar bij Eurosport. Dus we moeten gewoon naar jou gaan luisteren, blijkbaar. Oh, god. <laughs> ja, nou ja, god, ik wilde. Mensen die op Facebook slechte dingen over anderen roepen, dat, dat is ook geen goede gewoonte, denk ik. Nee, nee. Maar, nee, nee, uh, nee. En uh, ik weet zeker dat Nelson gewoon uh, zijn best doet en het zo goed mogelijk probeert te doen. En ja. Als je er eenmaal zit, weten jullie het geen hand. dan is het altijd even een stukje ingewikkelder. Ik oh, zal vanavond bestemd. ook een open in gaan roepen, okay. maar dat weet ik nou nog niet. Ja, maar dat doen, we, dat doen wij ook <laughs> bijna elke week. Dus dat, en dat, dat, is, dat vinden we nog leuk ook. Maar uh, Jan, even ja. naar het, het, het feit: hè. 90 jaar Le Mans, uh, ooit begonnen als een prachtig mooi stratencircuit. Uh, en dat is het eigenlijk nog steeds. Maar de ja. technologie van de auto's is wel enorm veranderd. De diesels is een aantal jaar geïntroduceerd, geleden geïntroduceerd. En we moeten nu gaan uitkijken ook naar elektrische auto's, begrijp ik, hè? Ja, nou, er zijn al uh, wat, wat combinatiemogelijkheden. Want uh, de, de, de Audi's die, die hebben al een combinatie met het hybride systeem. Hè? Ja. Dus die hebben al uh, een elektromotor die uh, de voorwiel aandrijven aansterkt. Dus dat is heel uh, indrukwekkend. De Toyota's die hebben ook een uh, hybride deel. Uh, die hebben dan een extra 300 pk boven, of extra, ja, 300 pk boven op de 500 pk die ze met de normale dieselmotor hebben. Dus uh, ja, er, er zijn nu al uh, combinatieversies. Hm. Hey, hoe, die, die, die 24 uur blijf je dan 24 uur op om te kijken naar wat er allemaal uh, uh, zich ontspint of niet? Nee hoor, het is, uh, hoe, hoe professioneler het team, hoe meer je op elkaar kan, uh, kan rekenen. Ja. Uh, dus ik noem maar wat. Zeg maar even, daar uh, het gemak, de, de auto die op position staan, de drie Audi-rijders. Dat, uh, uh, dat zijn drie, uh, uh, om te beginnen al drie pros. Daar weet je gewoon van dat als die moeten rijden, dan zijn ze er. En als die drie uur moeten rijden, dan komen ze niet na anderhalf uur binnen dat ze moe zijn. Dus kortom, uh, pak de 24 uur, deel die eventjes gewoon door drie. Dan heb je iedere acht uur voor je rekening te nemen. Mm. Daar kun je dan nog afhalen, de pitstops. Ja. Dus je hebt iets meer dan zeven uur voor je rekening. Nou, en dat kun je dan weer gaan verdelen in zeg maar, uh, uh, uh, uh, twee uh, dubbele stints van 2,5 uur s'nachts. Ja. En, uh, en twee enkele stints uh, overdag. Dus het is, het is best goed te doen. Het is lekkerder denk ik om het te verslaan dan erin te zitten, hè? <laughs> nou, laat mij dat erin <laughs> zitten maar doen. Ja? En, uh, ik heb het 22 keer gedaan, maar ik, uh, ik ben van plan om volgend jaar weer mee te doen. Want ik wil toch gaan kijken of ik de 24 vol kan maken. Dus mm -hmm. daar ben ik nog mee bezig. Oké, okay. wat wij wel straks willen zien is als je in de commentaarpositie zitten... dat er op de desk de autoshow koffiemok ook staat, hè? Hij is, <laughs> hij is mee, hè? Moet ik, denk ik, ik hem eens thuis ophalen. Ah, dat is mooi je jullie? maar doen dan. Ja, je ja, hebt <laughs> nog een drie kwartier, dus dat gaat lukken. Jan, heel veel plezier. Hartstikke bedankt dat jij even kwam en gefeliciteerd met jullie jubileum. Right, ik wist, ik wist ik ben niet benieuwd, dat, ja. dat hij de ex-vriendin was van Schumacher. Weet nee, nee dat wist nee, ik nee. ook niet. Nee. Het is, uh, maar ja, Jan, hè? Jan, zo'n kleine krullenbol. <laughs> en, en dan nog een coureur. Ik nou, bedoel, hier hebben we nooit. Ja. Heb jij nog, Rob Slotemaker? Uh, heb jij nog nieuws? Nou, er zijn wel een paar dingen gebeurd in de afgelopen week. Ik zal er twee, nou, drie uitpikken. Uh, Tesla heeft een accu-wisselsysteem getoond. Dat is dus, er komt aanrijden. Ja. Oude accu eruit, nieuwe, nieuwe erin. accu erin. En 90 seconden later, daar rijdt de auto weer voort. Hebben wij gebeld en gezegd Better Place. Hebben ja, niks. Ja? Even lastig natuurlijk. Better ja, Place, accu wisselaar die onlangs failliet is gegaan. Ja. Ja. Dit is wel. Ik moet zeggen, het is wel een mooi systeem, want die accu's die liggen eigenlijk over de volle lengte onderin de auto, in ja. de middentunnel. Dus je hoeft daar dan niet meteen een hele auto omheen te gaan ontwerpen, zoals nee. met die Better Place accu's wel zo was. En dan krijg je per definitie een lelijke auto. Maar dat is met die Tesla natuurlijk niet. Nee, want die niet Tesla dat is, wel mooi. is om te zien een waanzinnig mooi ding. Mm -hmm. eh, uh, we hebben hem uh, net gehad voor uh, Caros. Mm -hmm. En uh, het grappige was wel, en ik zal er verder niet te veel over vertellen, maar indrukwekkend. Het ding is echt zo snel als een M5. Je kan er met z'n zevenen in. Maar ja, jongens, na gaat hij weer 350, 300, 300, 350, 380 kilometer is het gewoon gebeurd. En heb je een stuk doodstaal. Ja, maar dat is. Ja. En de grap is, mm -hmm. wij leverden die auto in. En de firma Tesla, die bleek dus gewoon ongeveer tot op de kilometer nauwkeurig te weten wat we met die auto hadden uitgespookt. Dus je Aha. wordt zwaar gemonitord. Zwaar gemonitord. En ik ben ook, trouwens ook benieuwd, want ze kunnen dan natuurlijk toch ook horen wat er in zo'n auto wordt gezegd en gedaan en ge geviebeld en zo. Toch? Mm -hmm. en dan Heb je daar dan rare dingen in, in gedaan? Nou, David Bakels reed erin, dus, ah. dus ja. Ja. Dus ja. ja maar al wat de nieuws, een mooie nee ik heb nog twee dingetjes en ja. dat ben ik helemaal klaar Volvo heeft een systeem gepresenteerd en dat gaat over autonoom parkeren dus zelf parkeren zonder te besturen daar hoeft in, mm -hmm. iets voor je hoeft te doen dat hebben we al vaker gezien ja maar deze werkt maar, wel deze auto die geeft je gewoon uh, aan het begin van de parkeerplaats af en je zegt jongen toedeloed ik ga erbij of in Parkeer je even zelf? Nee. Ja, en dat uh, is natuurlijk al een beetje toekomstmuziek, maar uh, er zitten nog veel meer systemen aan vast. Want je kunt nu gewoon echt een boekje gaan lezen als je op de snelweg zit. Uh, uh, het bestaat. De techniek voor die zelfrijdende auto, waar je dus zelf niets meer hoeft te doen, die is er gewoon. Het is alleen, ik denk zelfs, wordt het enigszins gefaseerd ingevoerd, omdat jij en ik dat nog helemaal is niet klaar. Voor zijn. Nee. Nee. Wat ik mij wel wat lekker is, is stel dat je komt terug van vakantie. Anna nu net uit Italië. Ja. Je staat op Schiphol. Je pakt je smartphone, je doet pliep. En je, je Picasso'tje komt voorrijden. Dat is lekker. Absoluut. Dat ja. zou mooi zijn. Ja. Ja, Neem ik dat, mee dat, naar dat Parijs? Dus dat idee. zou dat niet kunnen? Ja. Ja. Ja, het, zou zo, ja. het zou zomaar ja, maar kunnen gebeuren. laatste nieuwtje. En dan ja. gaan we echt naar Anna. Want die is veel leuker dan ik. Ja, We moeten hem toch even noemen. De Aston Martin Vanquish ja. Volante. Het nieuwe absolute topmodel. 573 pk. Hey, maar van het is nul, een open auto. Van 0 naar 100 in 4,1 seconden. Maar hij heeft een open dakje. Ja, en daardoor uh, valt hij af. Zo, en heb je een hoop geld bespaard zojuist? Ik jou. Heel veel. Dat dan weer wel. Ja, ziet heeft er even. Deze week zei het al, de nieuwe C4 Picasso in de Nederlandse showrooms gezet. En MPV, zoals we die eigenlijk een beetje kennen. maar. 3D-achterlichten zitten erop. Uh, uh, LED-verlichting is uh, toeters en bellen. Maar wel veel LED-verlichting. Design is wat sober. Hoe, hoe zou je die auto moeten typeren? Oeh, waar zal ik eens beginnen? Nou, ja. Het is een, het is een heel revolutionair ontwerp. Uh, heel anders dan uh, eigenlijk de vorige generatie. Mm -hmm. Picasso's, want vergeet niet, we zijn al sinds 1999 onderweg. Ja. met Met uh, schilderen. Met ja. de Picassos. Oh, dat was dat, een beetje dat ronde ja. apparaat, hè? Ja. Ja. ja, de Xara Picasso was dat uh, oh, ja. toen nog. Oh, ja. Picasso, en daarna ja. kwam de Sevi Picasso. Maar nu is het echt tijd voor een hele andere ja, generatie Sevi Picasso's. Waarom toch Picasso steeds? Um, ik denk dat dat heel erg bij het merk past. Mm -hmm. hè? Onze uh, typering is creatieve technologie. We zijn een merk wat, wat sterk is in, in creatieve mm -hmm. dingen. Met name op design... Uh, en dat paste heel erg bij... Maar dan zou uh, je ook de, de, de C5 de... Cezanne kunnen hebben, maar dat gebeurt dan weer niet. Nee, maar in het verleden oh, nee. hebben we ook wel aparte uh, versies gehad, hè, speciale uh -huh. series. Maar, maar ja. dit is echt een typering. Oké, okay, uh... precies, Picasso ja. is hier toesteden. Ja, ja. Maar het is wel C4, dus het is ja. weer de onderplaat van een... C4? van een C4, op een nieuw platform gebouwd. Ja. Uh, het EMP2-platform, zoals we dat noemen. Een flexibele platform mm -hmm. en daarmee 140 kilogram gewicht bespaard... Okay. op die auto. Okay. Dus gunstiger voor CO2 en uiteraard en, bijtelling. Uh, ik kom maar op met die bijtelling. 20% voor al onze diesels. Okay. En, de, en de benzine's die zitten gewoon nog in dus de... Dus we hebben twee benzinemotoren en die zitten in de 25 categorie. Okay. En zit je dan ook weer vast aan die... Ja, mag ik... Sorry, Anne. Ik weet dat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Dus ik ga het ook zeggen. Maar zit je dan vast aan die afschuwelijke transmissie? Die automaat? Nee, daar zit je niet aan vast. God Want we hebben ook handgeschakelde oh, versies. Kind. En vanaf 2014... Iemand wordt nu blij. ...automaat. Maar dan ook echt 100% automaatversies. Wacht daarop, lieve luisteraar. Neem een handbak... Of wacht, wacht even, Nu een handbak of in 2014. niet die, die, die, die, die, die hoe heet dat bij jullie? ETG heet het is nu. ETG. Hm. Meteen vergeten. E een, bijzondere, dus. een bijzondere transmissie. Nou, nou, nou zijn de ja. voornaamste concurrenten: de Cynic van Renault, de Touran van, de, van Volkswagen, de Tsavira van, uh, van Opel. Ja. Ook allemaal uh, uh, uh, vijf tot zeven zitters, uh, veel ruimte, de hoogte in ja. de Mercedes B-klas is er zelfs bijgekomen. Mm. Het, is, is het is een ongelooflijk vechtsegment. Ja, ja, ja. Uh, absoluut. En we zien ook bij jullie dat het, dat het aantal uh, verkopen uh, ook terugloopt. Waar, hoe ga je het redden tegen al deze, deze giganten? Ja, het is waar dat het een heel zwaar bevochten segment no. is. Hè. Dus je moet, je moet van goede huizen komen. En met de vorige generatie C4 Picasso zijn we een hele tijd segmentleider geweest. Mm -hmm. Dat zijn we nu op dit moment niet. Maar ik zeg altijd, met deze auto zijn we klaar voor de drie R's. Hè. Zoals moeders vroeger plachten te zeggen. Rust, zirkel, rust zirkel. reinheid, regelmaat. Ja. Maar daar geven wij een nieuwe dimensie aan. Ruimte, revolutionair design. En vooral rijcomfort en plezier. Hey. Mm. Oké, okay, nou zien we dat... Een marketeer dat. zit hier. Ja, He? maar toch gaan we deze marketeer eventjes het vuur aan de schenen leggen. Want als je kijkt naar de Duitse merken, die hebben tijdig de wijk genomen naar China. Ja. En die hebben daar nog wel hun verkopen overeind gehouden. En houden daar hun omzetten mee, mee hoog. Het concern waar jullie toe horen, PSA, Peugeot Citroën, heeft het ongelooflijk zwaar. Ja. En niet die wijk gemaakt naar China. Of niet tijdig, want nu eindelijk wel, hè. Ja, het is waar dat we het met name in Europa zwaar hebben. Markten als Spanje en Italië, waar wij als Citroën van oudsher heel ja, sterk waren. Daar, daar vallen de klappen. Um, we hebben in China de afgelopen tijd toch wel 30% verkoopstijging gezien. Ja, maar dat dus, was van nul hè, naar 30%. Ja, kijk, als je van ja. ver komt kun je veel stijgen. Maar ja. laten we niet vergeten dat dat een enorme markt is. En dat wij over... Laten we zeggen, zeven jaar minimaal 50% van onze verkopen daar vandaan uh -huh. moeten gaan halen. Maar dat zegt meneer Volkswagen precies zo aan deze ja. tafel. We ja. nou uiteindelijk verplaats je dan het werkgebied daar naartoe. Uh, Chinezen willen allemaal verlengd, groot, luxueus, noem maar op. Ja, en dat uh, uh, één ding: uh, een C4 Picasso, die ga je dan niet verkopen aan de gemiddelde Nee, maar Chinezen. ik ga die Chinezen niet teleurstellen, Bas. Echt niet. Oké, okay, wat krijgen die dan? Want uh, we hebben op dit moment, en dat is het leuke aan China, uh -huh. mensen hebben daar toch aandacht voor luxe Franse producten? Ja. Hè? Franse designtassen gaan er als warme prootjes over de toonbank. Kijken we eens op de Champs-Élysées op een doorsnee uh, dinsdagmiddag. Ja, vol met met volle regen Dranghekken staan er. Ja. En dat zien we op dit moment ook in China. Heel veel aandacht voor datgene waar we op dit moment echt mee vlammen. De DS-lijn. Okay, ja. De DS5 wordt ook geproduceerd. Mm -hmm. Speciale DS-dealers. Uh, wij worden als, als, als merk, hebben we DS lijn echt daar neergezet. Ja, dat dus zijn winkels. Niet... Dat is een DS ja, Store. in een DS Shanghai. Store. Ja, ja, absoluut. Precies. En wat betekent dat? Want als je dan gaat praten over de DS5, met alle respect, maar dat is nog steeds de maat van een, van een ergens tussen een BMW 3 en een BMW ja. 5, ja. Uh, gaan we dan groter? Ik, ik ja. hoor iets over DS9. Ja, de numero 9, uh, ja. zoals Le wij numero die nog oh, noemen, die typer. DS9 pro typer. nog. dat is een auto van, laten we wel zeggen, 5 meter lang. Ja, en CX dus. <laughs> in Eigenlijk. ieder geval een pre presidentieel waardige auto. Ja, ja, ja, precies. Die gaat er komen, Anne? Het is op dit moment nog een concept. Maar de plannen die worden steeds concreter. En we hebben onlangs mm -hmm. hebben we ook nog een SUV onthuld. De Wild Ruby. Ja, ja. Ook een auto van bijna vijf meter lang. Ja. En dat gaat er ook komen dus? Dat gaat er komen. Dan... Maar die model 9 noem je dat? Ja, nummer 9 geluksgetal in China. Ah, oké. Okay. Ah, en die komt in plaats van de C6, die helaas is uh, verdwenen? C6 wordt niet meer geproduceerd, nee, ja, sinds precies. begin dit jaar. Dus ja. de, en de 9, die, zit die weer in hetzelfde segment of zit die hoger? Die zal wel in hetzelfde segment zitten, okay. absoluut. Okay. Maar laten we niet vergeten, alles wat DS draagt op, uh, op de achterkant van dat de auto, het daar, goed. Zit daar, daar zit geen vering op. Hè. Dat, uh, dat is echt het sportieve rijden. Oké. Okay. Want dat, is wel, dat was bij die CC zo mooi. Dat was ja. echt weer de rechtsopvolger van de DS en van de CX... met hydropneumatische veerbollen. Klopt. Het vliegende en, en tapijt. Achter, achterwielen ja, naar binnen. Ja. en. En dat krijgen we dus niet meer te zien van Citroën? Daar zijn we klaar mee? Nee, ik denk dat we daar niet klaar mee zijn. Uh, ja. Het is een keuze van ons merk om alles wat DS draagt... om daar niet die vering op te zetten. Ja. Omdat wij nieuwe klanten daarmee willen aantrekken. Wat ik mij altijd enorm overbaasd heb, is dat jullie DS... Die, die magische letters uit de jaren 50 en 60 en 70... Ja. Ja. dat jullie die gebruikt hebben voor deze piramagochels... Ja. Klinkt de nou, nee, ds ds zou ik het he? niet willen noemen hoor. Die DS'en nee. zijn oké. Okay. Ja. Maar het is niet meer de DS, Carlo. Nee, het is niet meer de nee, DS. Maar, ik, ik laten ds, we ik niet word vergeten. Oud, denk ik. ik denk dat dat ook een beetje de eigenzinnigheid is van die Fransen daar in Parijs, met name yeah. bij Citroën. Um, Laten we niet vergeten, in Nederland is DS, dan kijken we naar de snoeken. Ja, precies. Ja. En, en ja, um, er rijden meer snoeken rond in Nederland dan in Frankrijk. Dus voor ons heeft dat een hele andere betekenis. connotatie, ja, oké. Overigens hebben we dat vorige week, misschien vorige week al besproken, de, en, er zijn gewoon signalen dat die, dat die snoeken, de DS'en... Steeds duurder worden, hè? Pff, nou, steeds duurder worden. Exploderen, qua tweedehandswaarde. Ja, ook dacht qua roest. Dat doen ze namelijk nee. ook. Nou, dat viel mee hoor. Ik heb een DS ja? gehad. Ooit een witte. Die had wel wat roest. Maar dat had elke auto in die tijd. Nee, maar het, nee, het is, dat is zo. onvoorstelbaar ja. wat er met die ja, prijzen ja. gebeurt. Op ja, dit ja. Moment. Je, je ziet ook mooie exemplaren rijden. Ja? Ja. Ja. Een auto die het qua comfort... Nog steeds ja, standhoudt hè? dat prachtig, is ongekend. als je in die grote ja. zetel ja. zit. Ja. De, toch even, we gaan nu naar China, dus met iets groots, een DS-nummer 9. Maar we zien in Europa de tendens om veel kleiner te gaan, te gaan maken. Ja. En ja. jullie hadden de C1. Hebben we nog steeds. Heb zeker. je nog steeds. Maar ja. Komt er nog een uh, lossende C-lijn in de DS-lijn, iets onder de DS3? Um, dat is voorlopig niet voorzien. Oké. Okay. Heb ik geen informatie over. Hm. Dat, dat zou wel maar misschien zijn, een wel leuk een kleine... om te vermelden... Ja? Onlangs heeft onze CEO uh, in, uh, bij een interview bekendgemaakt... dat wij qua C-lijn ook nieuwe ontwikkelingen gaan krijgen. Oké, okay, welke? Um, weet je nog van vroeger de, de filosofie van de Deux Chavons? Ja. Een auto die eigenlijk voor het grote publiek toegankelijk was... Mm -hmm. niet te dik aangekleed, kleine motoren. Ja. Die filosofie komt terug. Die zit er al, die zit er al in de C1? Die ja. zit in de C1, maar medio 2014 dan zal er een model komen wat um, eigenlijk precies die filosofie hanteert... Ja. maar die ook qua design helemaal een eigen gezicht heeft. Of dat een dan beetje teruggrijpt op de Deugeot dus of niet? De filosofie. In de Heel apart. Ja, ja. filosofie. Okay. Helemaal over apart gesproken. Volgens mij, volgens mij heb jij laatst maar een vrij aparte auto gereden. Dat klopt. Zullen we dat allemaal eens eventjes doen? Uh, laten we hem maar ja. gooien. De Jaguar F-Type. Dames en heren, vul dit rijtje even aan. C, D, I, X, K... Ja, nee, hallo. F dus. Zo hoort het te zijn. Jaguar bouwde ooit de C-Type, de D-Type, de E-Type. Sinds Indiërs het te zeggen hebben in het concern, Tata, hebben ze gezegd... we gaan weer een ouderwetse supersportscar ontwikkelen. Klein, gemeen, snel, lange motorkap, veel vermogen... en met misschien wel op dit moment het mooiste geluid van de industrie. En dan hebben we hier een S-uitvoering, want de normale V6 3-liter die heeft 340 pk. En deze heeft 380 pk. Ja, het is een pure, emotionele, echte Engelse sportauto. Met een open kap die eigenlijk gewoon zijn geld dubbel en dwars waard is. Deze is er in een 3 liter V6-uitvoering vanaf 89.900 euro. En dan komt u een beetje in de Cayman-essen en de, de aangeklede Boxster-essen van Porsche. En dat is de helft van een, wat zeg ik, minder dan de helft van een Aston Martin. En als je dan nou goed kijkt en aanraakt, dan voelt alles hier premium quality. En dat doet pijn, denk ik. Want dit gaat ze heel wat handel kosten. Waarmee dit versnelt, en dit is nog maar de V6, kunt u nagaan? Een V6 3 liter is fantastisch, zo mooi als dit rijdt. We hebben ook meteen kottenbeijers achter ons aan die denken: wat is dit voor volk? En ik kan u vertellen: binnen twee minuten worden we aangehouden en gaan die mannen vragen: mogen we hem even zien? Mag dat wel met die uitlaat? Ja, ja, die zit er af fabriek op. Dat is het standaard uitlaatje, meneer de agent. Nou, verder allemaal knoppen. Daar zit nog allerlei toeters en elektronische toeters en bellen op. Je kan van sportstand naar circuitstand. Je kunt de klappen klappenhuispoef aan of uit doen. En wat dat betreft hebben ze heel goed om zich heen gekeken... bij alle concurrenten die dit soort auto's aanbieden. Van Ferrari tot Porsche en alles wat ertussen zit. Hoe doen die jongens dat? Wat een lekkere kar. En dan dat geluid. Let op. Ik denk dat Jaguar eindelijk weer eens goud in handen heeft. Het ziet er mooi uit... Het maakt goed geluid, emotie, alles zit erop. Dus ja, wat wil je nog meer? Nou, een bankrekening waar u 90 mil op kunt vrijspelen... zonder dat uw vrouw het merkt. Dat zou handig zijn, maar ja, dat hebben we helaas niet allemaal. Wat ben jij walgelijk ingepakt? Door ja, Jack Bar. Ja, nou ja, ja. Het is gewoon een hartstikke goede auto. Maar Natuurlijk, Maar Ai, je bent joh, helemaal, maar. helemaal ingepakt met boter en saus ben je erin gegaan. Ja, het is gewoon gek. En... Als wij dit in Coros doen, dan denkt iedereen dat we omgekocht zijn. En jij doet dit zomaar voor de Nationale Radio. Sorry hoor. Ik ben niet eens ongekocht. Mm. Ik vond het gewoon lekker ook. Do. Nou, sorry, ja, toch maar. Oké. Okay. Ander, nog één vraag. Want we gaan naar het end toe. Uh, in Nederland is het hoofdkantoor van Citroën al hetzelfde als dat van Peugeot. Jullie hebben hetzelfde moederbedrijf, ze hebben de PESA. Wanneer gaan die merken nou eens bij elkaar? En is gewoon klaar met die, dat geknurfd met die twee Chevrons of die leeuw? Wat Maak maken er één merk van. Wat dacht je van niet? Ja, dat vind ik toch nee. jammer. Nee, Citroën zo'n eigen gezicht. Ja, je spreekt die met een overtuigde Citrofiel Citroën? hoor. Ja, hè? Zoals we dat plegen. Ben je, ook, ben je opgevoed ook met Citroën thuis? Ja, Chivou, dat GS. is. Het. Kijk GS. Uh, vult u maar in. <laughs> ja, dus is een echte hoor. Een echte, echte. Ik heb hier een tattoo. Ja, geen, ja. geen leeuwen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Kon, nee. Is dat een beetje, een beetje animositeit of niet? Nee, toch? Gezonde manier. Gezonde manier, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja. Lelijk hè, die Peugeot's. Ik, ga, ik zeg nooit iets lelijks over concreet. Dat is dan wel weer jammer. Nou, euh, laten we, het maar, laten we het, maar, het maar doen. Citroën is in ieder geval een leuker merk, merk dan, dan Peugeot. Peugeot laten we dat dan ja. maar even gewoon zo zeggen. We gaan afronden, Carlo. Dit ja? was de Autoshow. Anne Loppers, dankjewel, van Citroën Nederland. Uh, zometeen de Auto show koffiemok mee. Uh, voorlopig de laatste, we zeiden het al, 27 juli zijn we er pas weer. Ja. En dat komt allemaal door deze toeters. Uh, en vanaf dan gewoon elke zaterdag weer met gasten, gastenrijmpressies. En van alles en nog wat. We blijven wel actief tot die tijd. Gewoon op Twitter en op Facebook. Vragen en opmerkingen kunnen naar autoshow.tros.nl. En straks gaan de collega's van Opium hier verder. Maar eerst gaan we maar eens even kijken naar ja. wat journaal ons allemaal te bieden. Ja, met, met, met, met. met. Geert tot, tot 27 juni. juni. Zo is het. Als het kabinet 6 miljard euro extra bezuinigt... betekent dat het einde van het sociaal akkoord. Dat zegt afrika Cory van Brenk.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 De benefietactie Serious Request van eind vorig jaar heeft de gemeente Enschede zo'n 20 miljoen euro opgeleverd. Dat is 7,5 miljoen meer dan de actie zelf opbracht. Dat staat in een rapport van de PR-organisatie Enschede Promotie. Ruim 300.000 mensen bezochten de stad om de DJ's in het glazen huis aan het werk te zien. Het glazen huis staat eind dit jaar in Leeuwarden. Dat zijn de hoofdpunten. AWB verkeersinformatie informatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eemnes. Drie kilometer na een ongeluk. De rechterruistrook is daar dicht. Verderop bij Bunschoten 4 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 4 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Vught 2 kilometer. Werkzaamheden op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer zorgen voor 4 kilometer file. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Goorkum. Bij Utrecht Veemarkt zorgen voor 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Vendraai 2 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij OPM Live vanaf het plein in Den Haag... in het hart van het Festival Klassiek. Dit is ook het begin van de Afro Cultuur Tour. Een tour van Afro-programma's door het land, want we bestaan 90 jaar. Van harte, dank u wel. Ja, we lijken een beetje op de koning en de koningin. Al hebben wij een veel mooiere bus, hoor. Majesteit, als u hem in uh, jaloezie wilt aanschouwen, kom even langs. We zitten hier tot half vijf neemt u ook nog een hoop cultuur mee naar huis. Hans Kersting en Helene de Vos van Toneelgroep Amsterdam bijvoorbeeld. Over de meeuw van Tsjechhoff, de opera Blauwbaard in Fort Rijnouwen... Joka Holboom komt erover vertellen. Manon Uphoff die schreef nieuwe verhalen. Bundels is straks hier. Verder hebben we het over. De jaren van Vincent van Gogh. In Londen komt Roland Kieft. Klassieke cd's bespreken. Bellen we met Dominé Gremdaad in de Thalys, die rijdt nog. En fotograaf Bob Bronshoff over zijn boek dat aan De Bos Bruce Springsteen, wordt aangeboden. En de live muziek is in stijl hier op het Festival Klassiek. Het Haagse Saxofoonkwartet straks en Kanya Ensemble. Als u wilt reageren, heel graag, festivalklassiek.afro.nl. Daar kunt u ons ook zien, overigens. Ik zal even naar u zwaaien. Goedemiddag. Uh, of twitter naar een hekje Opium Afro of, of naar hekje FC13. En onze verslaggever Laura Kors, die zat vorige week nog op Oerol... net als wij zelf, is mee verhuisd naar Den Haag. Waar ben je? Op het plein, in de regen. Ik ook. Nou, ik kon je niet zien, maar deze mevrouw wel. Wat zeg je? U zit uh, nat te worden. Ja, maar ik heb een petje op en een jas aan, dus dat geeft niet. Waar is de paraplu? Niet, niet aanwezig. <laughs> Waar kijkt u naar? Waar ik naar kijk, naar het Haagse saxofoon, kwartet, die fantastisch spelen. Rhapsody in Blue. Les, ja, absoluut. Luister even mee ons. Ja, die gaat nog even door. Straks spelen ze op radio 1 en radio 4. tegelijkertijd tegelijk, tegelijk, dat Saxe van kwarteert. Eerst gaan we nog even schakelen voor die tijd naar de kerkraden. Want de Lippens die kijkt naar de NKW-rennende vrouwen. Hoe is met Marjelle Vos? Nou, daar is het nog wel goed mee. Ze zit in het eerste peloton. Maar het is niet zo vanzelfsprekend dat ze vandaag gaat winnen. Want uh, ze heeft een paar, nou, zeg het maar rustig, moeilijke weken achter de rug. Ze heeft in Baskeland een etappenkoers gereden die ze eens een keer niet won. Had daar toch wel wat problemen. En dat heeft alles te maken met het feit dat Marianne Vos na die Olympische titel veel andere dingen is gaan doen. Onder andere is gaan mountainbiken. En dat hakt er toch wel stevig in. Betekent dat ze wat problemen heeft om dat, uh, nou ja, de hardheid in de koers, om dat een beetje aan te kunnen en tot overmaat van ramp. Op weg naar Kerkrade in de camper met pa en ma. Daar nam pa de bocht een beetje te scherp en een laadje hey. klapte eruit een keukenkastje. En dat laadje dat klapte bovenop de teen en daar heeft ze er ook wel behoorlijk veel last van. Maar goed, wordt dan weer gezegd, ze is een harde en dat kan ze wel aan. Maar het is de vraag hoor, wat ze hier kan gaan doen. De concurrentie is groot. We weten dat in de eigen ploeg natuurlijk de kampioenen van vorig jaar, Annemieke van Vleuten. Dan hebben we nog Amy Pieters, die vorig jaar ook lang meeging. En Anna van der Breggen, dat is dat Jonkie dat op het WK in, Kerk, in uh, Valkenburg heel lang meereed en hand in heeft verricht. Gouden werk heeft gedaan voor Marianne Vos. Maar Anne van der Breggen is afgelopen week weer ziek geweest, heeft koorts gehad. Dus ook daarvan is maar de vraag hoe het verder gaat. We hebben één ronde afgelegd van de in totaal 13 ronden op dit Nederlands kampioenschap. In totaal 114,5 kilometer. Eén rondje dus afgelegd. En dan zie je meteen al dat de helft van het peloton er al af is gereden op dit verschrikkelijk lastige parcours. Oké, okay, Gio, dankjewel. Uh, we komen later uiteraard bij je terug... om u uh, op Radio 1 hier op de hoogte te houden van het wielrennen in Kerkrade. Nog meer uh, sport, overigens. Uh, de mannenfinale -in, in Rosmalen. Daar kijkt Mark Brasser naar. Naar de boel daar, Mark. Ja, een natte boel. En daarom kijk ik niet naar de mannenfinale. Die stond eigenlijk om half drie gepland. Maar uh, ja, die kan niet beginnen, omdat de vrouwen nog op de baan staan. Uh, die partij is een half uur, uh, nee, ruim een uur onderbroken geweest vanwege de regenfinale tussen Kirsten Flipkens uit België en Simone Halep uit Roemenië. Nou, toen de regenbui uh, uiteindelijk voorbij was en de baan uh, weer droog was, won Simone Halep de eerste set met 6-4. De jonge Roemeense, 21 jaar oud. En die leidt inmiddels in de tweede set met uh, 3-0. Ik denk dat het uh, ja, wel eens een beetje gedaan is met de Kirsten Flipkens. Die is in die tweede set al twee keer gebroken. Twee keer op love. En er zijn nu een paar punten gespeeld in de vierde game van die derde set. Nou, en dan haalt Flipkens eindelijk weer eens een puntje. Uh, ze heeft pas twee punten gemaakt in deze tweede set. Een 3-0 voorsprong dus voor Simone Halep. De Roemeense die de eerste set al met 6-4 heeft gewonnen. Het ziet er vrij somber uit. Niet alleen qua weer, maar ook voor de Belgische fans en natuurlijk ook voor Kirsten Flipkens. Goed, dankjewel Mark Brasser. Tot later. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Ja, het was een spannende week voor het uh, Tropenmuseum. Uh, erop of eronder eigenlijk? Het werd erop. Uh, voor tijdelijk althans, er is geld gevonden om het museum... in elk geval tot 2017 open te houden. Dat is goed nieuws voor het museum. Slecht nieuws voor projecten in Benin en Mali. Want het geld komt uit de pot van ontwikkelingssamenwerking. Interimvoorzitter van het Tropenmuseum, Dirk Vermeer... legt uit waarom het toch een goede keuze is. Dit moet je zien in een uh, bredere context. Nederland is een internationaal opererend uh, land. Uh, als je ziet hoeveel kinderen door dit museum heen gaan. Die wereldoriëntatie die leer je nooit in een klaslokaal. En dat is voor ons als Nederland belangrijk. De regering die trekt er 16,5 miljoen euro voor uit. Het museum moet wel fuseren met twee andere musea... tot een Rijksmuseum voor Wereldculturen. Waar je dan weer met je museumkaart naartoe kan. Hoewel, die lijkt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Voor ieder museumbezoek geeft de Stichting Museumkaart... 60% van de entreeprijs aan het bezochte museum. Dat is rendabel als een houder niet vaker dan... nou, zes, zes maal per jaar naar het museum gaat. Maar door de heropening van het Rijks, het Stedelijk... de fundatie in Zwolle, etc gaan museumkaarthouders nu zo vaak naar het museum... dat de pot leeg dreigt te raken. Bij sommige musea kun je ook zonder museumkaart of geld naar binnen. Soms volstaat een eenvoudige schroevendraaier. Volgens het Roemeense persbureau. Mediafax hadden de inbrekers in de kunsthal daar genoeg aan om binnen te komen. Zo'n ding van een paar euro, weet je wel. Dat je koopt bij Praxis, Karwei of de Hema. Geen inbreker kan kennelijk zonder. Dat zeg ik. Kom maar. Modeontwerpers duo Domenico Dolce en Stefano Cabana. Die moeten de cel in. Ze zijn schuldig bevonden aan belastingfraude van 1 miljard euro. Nog wel door de rechter in hun eigen modestad Milaan. Condanna. Dolce, Domenico, Cabana, Stefano Silvia Luciano, Het tribunaal in Milaan heeft condannato een Nou, dacht er ineens iemand die toen juist Dat is nou jammer. Slecht nieuws dus voor al die vaste klanten van Dolce Cabana. Missy Ellie, Katy Perry, Beyoncé. Die zijn fan van de opzichtige kleding met veel goud en dierenprins. Nou, of DNC ook echt moeten brommen, dat hangt af van het hoger beroep. Als het ervan komt, en ze worden toch veroordeeld, dan voorspellen wij voor de volgende collectie veel streepjes en schoenen met een ketting en een bal eraan. Het tafeltje van Tony Soprano in restaurant Holsteins. Holsteins, zo u wilt, in New Jersey is voorlopig gereserveerd voor de Soprano-familie. Dat besloot eigenaar Chris Carly na het overlijden van Tony Soprano-acteur James Gandolfini. Veel fans die kwamen na de dood van Tony op het restaurant af... dat hij in de allerlaatste scène van de succesvolle maffiaserie te zien was. Er is met een schok gereageerd op het vroegtijdig overlijden van de 51-jarige Gandolfini... die in de reacties van collega's geroemd wordt om al zijn acteerwerk... maar die toch voor altijd... Shut! Ja, dat bedoel ik. Tony Soprano zal blijven. Weet u nog, laatst was er dat orkest dat in een vliegtuig speelde... om de tijd van een vertraging te doden. Nou, dat deed het Koninklijk Concertgebouw gisteren dunnetjes over. Nou ja, dunnetjes. Het KSO speelde twee een kwartier tijdens de vlucht naar Zuid-Amerika. In het kader van de wereldtournee rond het 125-jarig bestaan... zijn ze daarnaar op weg. Ik hoorde het u zeggen, op 10 kilometer hoogte. Een orkest op eenzaam hoogte. Tot zover het opium nieuws overzicht. Dit is opium. Gisteren was het dat uh, dan eigenlijk zover voor cabaretier Lenette van Dongen als winnares van het uh, tv-programma Maestro, weet u nog? Mocht ze haar prijs innen. Het dirigeren van het Residentieorkest tijdens het festival Klassiek en Opium was erbij. met het podium af. Ja. Nou, u staat helemaal te glunderen. Ja, het is zo te gek. En als het me goed gaat ook, dan ben ik helemaal trots op mezelf. Hè. Ja. Het is zo geweldig om zo'n orkest aan te mogen sturen. En ze kijken zo lief naar me, ze gunnen het me ook. Want dan sta je echt in je hemd, hoor. Als, het ook, als orkest denkt van, nou, laat me zitten. Maar ze gunnen het me echt. Het was zo lief, zo leuk. Echt te gek. Want ook van de achterkant zag het er vrij indrukwekkend uit. Door de knieën, bij de zachte stukken. Ja. De armen wijd omhoog. <laughs> ja, oud dan, dan weet je, dan beweegt er wat. Ja, ja dat is mijn manier om... om... Zo hoop ik te enthousiasmeren door te zeggen: oeh, zachtjes hier. En dan uh, weet je wel, misschien is het wel uh, te veel, maar ik, ik heb genoten. Het optreden duurde ongeveer drie minuten. Ja, ja. dat was de... het. <laughs> Daar ben ik zes weken mee bezig geweest. Ja. <laughs> ja. En dat was dan ook de grote prijs voor het winnen van. Uh... Ik, ik heb liever deze drie minuten en zondag nog een keer. dan uh, een auto. Echt, uh, dat is maar. Ja, nee, dit is zo'n te gekke ervaring. Weet je hoe duur dit zou zijn. als ik zei: ik zou graag drie minuten met het orkest willen spelen. 65 man, topmuzikanten. muzikanten. Instuderen en met mij werken. Dat is, dat is duurder dan een auto, wat ik er net even doen. Weet je. Dus, en, maar het gaat. Violist. U bent net bedirigeerd, gedirigeerd door Lynette van Dongen. Hoe zeg ik dat? Gedirigeerd, inderdaad. En heeft u nu met dat korte optreden wat jullie gedaan hebben met haar? O, kunt u al iets zeggen van, nou, dat is nou typisch Lynette van Dongen? Ja, natuurlijk. Ze, maakt, ze, ze speelt ook eigenlijk gewoon toneel. Ze, ze, ze speelt, ze acteert tot ze dirigeert. En los daarvan is ze heel muzikaal. Dus Ze pikt die muziek meteen op. Dan is dat dirigeren, of eigenlijk is het een beetje mee dirigeren. Want dat doet ze natuurlijk ook. Dat pakt ze heel makkelijk op. Dat is allemaal geweldig. En nu? Nu zondag nog een keer en is het dan voorbij? Nou ja, ik denk dat het langzaam, als het langzaam bekend zou worden... dat ik wel in staat ben tot een klein stukje... kan ik misschien voor een caritatieve uh, uh, avond of zo... Als een, of, of een humorstuk maken zoals Lenny Kay had... tien had minuten met veel comedy erin. Prijs u zichzelf eens aan... Bij deze, hè? de mensen luisteren ja. allemaal. Hier, Lennet van Dongen, niet als cabaretière. Lennet van Dongen, de dirigent. Fijne artistieke medewerkers van alle beleidsbepalen van orkesten. Denk aan me, denk aan me. Ik, zou, ik ben de braafste, de liefste, de trouwste en de meest hardwerkende. En ik zou het te gek vinden om af en toe nog bij een orkest in de buurt te mogen zijn. Kijk op lenettekannet.nl <laughs> www.lenettetvandongen.nl. Lenette <lacht> van Dongen, gisteravond en morgenavond doet ze het nog een keer hier op het Festival Klassiek. U luistert naar het muziekfeest op het plein. Zo zou je het ook kunnen noemen. Het Festival Klassiek hier bij de Avro op radio 1 en 4. Het volgende eigenzinnige ensemble bestaat sinds 1998. Heeft een heel eigen stijl. Het ensemble is gespecialiseerd in hedendaagse kamermuziek. Werkt veel samen met jonge componisten. Vorig jaar toerden ze nog door Nederland met sopraanzangers Joannette Johan, Zomer. En het nummer dat ze zo gaan spelen is gelijktijdig toren dus op Radio 1 en 4 waar de AVRO ook uitzendt. Hier is met Rose Road het Haags saxofoonkwartet. Zo, mooi zeg. Het uh, Haagse saxofonkwartet, het applaus hoor ik ergens vaag op de achtergrond. Want het podium is hier achter ons, achter de bus van de cultuurtour van de Afro. Uh, Rose Road, het Het Haags saxofonkwartet was dat. En die spelen ook nog op de uitmarkt in Amsterdam eind augustus en 15 november in de Pauluskerk in Oostgeest Eenmalige concerten en voorstellingen op unieke locaties in Den Haag. Dat is kort samengevat dit festival klassiek. Arterstiek directeur Annemarie Goedvolk die stelt het programma samen en zij zit hier. Is dat een, een, een heel jaar werk eigenlijk? Ja, dat is een de heel werd. jaar werk. Ja. Gelukkig wel. Ja. Oh, <laughs> Zo'n leuke had, baan. Dat had je van de straten. <laughs> ja. Ja, ja. Even iets anders. Wel, twee maanden geleden zat jij bij ons in Opium. Of uh, voor iets anders, want jij was degene die verantwoordelijk was voor de muziek... die bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk werd, ja. Uh, ja, werd gespeeld. Heb je nog reacties gekregen? Ja, ik heb wel reacties gekregen dat mensen de muziek echt heel uh, ja, toepasselijk vonden. Mm -hmm. En um, het, was, ja, het was een hele bijzondere ervaring om te doen. Ja. hele speciale dag. Heeft uh, uh, Prins Charles nog uh, je kaartje gevraagd voor 2056? Of, of nee, niet? maar daar werk ik nog aan oh. <laughs> Goed, dan even voor je festivalklassiek. Waar let je op bij het, bij het selecteren van, van optredenden van plaatsen waar gespeeld wordt en dergelijke? Ja. Wat, is, wat is het? Als uh, programmeur zoek je eigenlijk toch altijd naar iets dat klopt. En dat is een beetje moeilijk uit te leggen wanneer dat zo is. Dat is vooral een gevoel. Wat mm -hmm. je op een gegeven moment hebt als de combinatie van de locatie... en degene die daar gaat spelen en wat diegene gaat spelen... dat het ineens klopt. Maar wat is het eerst? Degene die gaat spelen of de locatie? Bij mij is het meestal de locatie... Ja, ik begin bij locatie. En vanuit die locatie laat ik me inspireren. Die locatie heeft een bijzonder verhaal mm -hmm. of uh, heeft onmogelijkheden. We krijgen er met geen mogelijkheid een vleugel in, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat is, uh, dan, dan, dat is, dan hebben ze ja, aan jouw een goede, begrijp Klopt. ik het. Ja. Klopt. Juist, leuk. Ja. Juist maar, leuk. Maar want hier staat achter, ik zei dan staat het podium, dat is dus een hele reguliere locatie. Ja. Wat voor een, uh, extravagante locaties heb je op het Festival Klassiek? Nou, de meest extravagante is natuurlijk het Hof Vijverpodium. Die concertzaal die maar drie dagen per jaar open is hier op de Hof Vijver. Maar ik vind het soms zelfs no nog wel leuker de binnenlocaties in de stad. Er zijn heel veel Hagenaars die zelfs hun eigen huiskamer ter beschikking stellen. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld clandestine concerten. Dat is, uh, we doen de illegale huisconcerten uit de Tweede Wereldoorlog herleven. Uh, op, op de plekken waar het destijds ook gebeurde. Ja, klopt. Hm. En ik vind dat heel speciaal dat mensen echt hun huiskamer aan ons ter beschikking stellen... voor het publiek wat ze niet kennen, die gewoon bij hen naar binnen mag. Ja, dan hoor je altijd ja. mensen die dingen op locatie willen organiseren... van de regeltjes, de buren die klagen. Hoe is dat in Den Haag? Wij hebben geen enkel probleem. Nee? nee, niet met de gemeente, die is uh, geweldig. Maar ook uh, de Hagenaars zelf hm. Ik vind het fantastisch als wij uh, bij hen uh, ja. langskomen. Daar staan de meeste concerten, uh, niet allemaal, maar de meeste staan maar één keer... Klopt. Dat is een hartstikke dure, dure grap natuurlijk. Ja. Kun, je, kun je niet beter voor langere ja. tijd programmeren? Want dat, dan haal je ja. de kosten eruit. Dat zou ik ontzettend graag willen. Maar Wat, <laughs> Wat het, het, het vestige voor een pluppert. maand of zo. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja. Ja. Nee, maar serieus. En toch, dat, klopt. En ja. toch blijft het zo dat ieder concert uiteindelijk wel weer iets kost. Dus het tien keer doen is altijd nog steeds duurder dan twee keer. Ja, ja. Uh, dus ik, maar ik hoop heel erg dat ons dat op een gegeven moment gaat lukken. Uh, en ik ben ook bezig wel met concepten uit het festival eventueel door het land te laten gaan toeren. Mm -hmm. Dus dat is uh, ja. werk aan de winkel. Dus, ja. dus meer, meer concerten bij mensen thuis, maar dan op andere plekken dan Den Haag? Ja, er zijn uh, onderdelen van het festival. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar had ik klassiek in de kroeg. Dat uh, klassieke muziek dat kan eigenlijk overal, ja. waar ze een kroeg hebben. Ja, ja, ja. Hey, en uh, even horen over de, de centen, want het kost natuurlijk handenvol geld, zo'n zo zo ja. festival. Ja, met name maar het bouwen van zo'n Vijverpodium natuurlijk. Hebben jullie natuurlijk. Uh, subsidie? Of, uh, je zit vlak bij ja. de Tweede Kamer. Maar... Ja, precies. En uh, we lachen ook altijd vriendelijk naar het torentje. Ja. Nee, uh, ja, absoluut hebben wij subsidie, maar ook gelukkig, gelukkig in deze tijd... heel veel sponsoren, mm -hmm. heel veel bedrijven steunen ons... Uh, en dat is wel heel erg belangrijk in deze tijd. Ja, met teruglopende subsidies. Ja, en, en samenwerking. Want ik zit even te denken, hoor hardop. Uh, je hebt het uh, grachtenfestival in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is vergelijkbaar. Het concept, Klopt. Dus zou het niet een mooie, mooie vorm van samenwerking kunnen ontstaan tussen, tussen die twee festi festivals? Ja, ik denk dat het heel goed zou kunnen. Wordt en we werken, we werken daar zeker aan en werken bijvoorbeeld dit jaar al samen voor de familieprogrammering. Dat we dezelfde peuter- en kleuterconcerten en babyconcerten hebben geprogrammeerd. Er zijn nog kaartjes hè? Ja, er zijn nog kaartjes. Kijk, ja, moest moest, moest ja, ja, je even ja. zeggen, ja, toch? absoluut. Ja, ja. morgen. <laughs> voor morgen zijn nog kaartjes. Baby- en peutenconcerten. Ja, ja. ja. Ook voor oude mensen ook, ook nog? Ja hoor, absoluut. We ja. hebben ook nog concerten voor volwassenen. Hele mooie. En hele oude mensen ook nog. Of niet, uh, niet iedereen apart. mag komen bij ons. Iedereen mag komen. Iedereen mag komen. Ja. Dan iets anders. Uit. Is het, uh, uh, jullie hebben ook een traject. Een um, coachingstraject voor jonge ensembles. Klopt. Uh, en een voorbeeld daarvan is het Kanya ensemble Dat zijn uh, twee leden daarvan. Die staan hier uh, naast ons uh, tafeltje. En die gaan nu even zitten. Erika en uh, Tom. Erika Rasje en Tom Wolfs. Fijn dat jullie er zijn. Uh, dat coachingstraject. Ja, ik kan het beter aan jullie vragen. Erika, wat betekent dat? dat? Wat leer je dan? We nou, zijn een week lang uh, waren we in Den Haag. En we hebben we training gekregen in uh, eigenlijk alles wat je moet kunnen als je een ensemble bent nu. En wat is dat dus allemaal? Niet alleen muziek maken, maar ook uh, jezelf kunnen verkopen. En uh, al je zaken op orde hebben, bijvoorbeeld uh, goede contracten kunnen opstellen, dat soort dingen. En, uh, en jezelf onderscheiden. En, ja. Uh, ja, al die dingen, daar ja, hebben we een week lang het aan gewerkt. je zelf is Tom. Uh, <laughs> nou, om even in te gaan op wat Anne-Marie net zei, extravagante locaties. Uh, we hebben afgelopen donderdag een concert in de McDonald's hier in Den Haag verzorgd. Uh, over extra carfagante locaties gesproken, dan is dat er denk ik één. Maar we spelen morgen in de Ridderzaal... Uh, met een hele mooie rondleiding en een politiek debat op het Binnenhof. Mm -hmm. Dus uh, we brengen absoluut iets wat niet alleen in een traditionele concertzaal ja, wat, wat wil je daarmee bereiken, Annemarie, met dit met soort uh, trajecten? Wat... Ik... Mensen aan je binden? Of, uh... Nou, ja. Binden niet eens zozeer. Ik uh, heb echt het gevoel dat als festival kun je... Je kunt zo'n plek zijn waar je dingen in beweging zet. Omdat in een festival heel veel samengebalde energie is. En um, als je ensembles alleen uitnodigt, ja, kom. Uh, wil je op een podium komen spelen en na een uur neem je weer afscheid van elkaar. Mm -hmm. dan maak je niet genoeg gebruik van die energie. Ja, en een zet... week lang samen optrekken, dat is zo intensief. Ja. dan gebeurt er iets, dan ontstaat er iets. Ja, is dat iets wat jullie niet, Erika, op het conservatorium leren om jezelf te verkopen? In deze nee, tijden? er wordt een beetje aandacht besteed. Misschien ook iets te vroeg juist in de, in de studiefase. Zeg maar. Want in het begin ben je heel erg bezig met jezelf ontwikkelen als muzikant. Maar juist nu, we zitten in de masterfase, dus we zijn bijna afgestudeerd. Is het heel belangrijk juist dat we dit uh, krijgen. En dat gebeurt ook dat ons ge niet. Dat gebeurt niet. Nee, maar dat is toch nee. een jaar, Tom? Of zie ik dat verkeerd? Dat hoort er toch ook bij? Ja, het is natuurlijk... Er wordt ook een soort van schrifting gemaakt. Degene die er echt voor gaan en nieuwe wegen durven in te slaan... Zeg maar, die komen er uiteindelijk misschien... En anderen moesten. Een andere soort problemen. struggle for life is maar gewoon. <laughs> <Ja>. <laughs> Echt waar. <Ja. laughs> nou, dan zijn we blij dat het Festival Klassiek ons daar in ieder geval uh, bij helpt. Het Festival Klassiek als apelrots <laughs> <laughs> ja, ja. Ja. Ja. Ja. Het is nog maar één dagje, ja, Annemarie. Heb je nog één tip voor ons voor morgen? Morgenavond, uh, fantastische voorstelling, dansklassiek grim op uh, de Hof Vijver. En uh, het kan je Hans allemaal kan zelf wel zeggen wat hun tip is. Ja, daar zijn we het helemaal niet uh, mee eens natuurlijk. Tip je uh, je uh, jezelf zeker? Zeker ja. Morgenmiddag Ridderzaal. Oké, okay, morgenmiddag Ridderzaal. Politiek, de klassiek. Goed. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Uh, succes, want we gaan straks naar jullie luisteren ook kan ja, je aan want... ons allemaal uh, na het uh, nieuws van drie uur. Annemarie, bedankt nog veel succes ook met de voorbereiding van het volgende festival over een jaar. Uh, Opium gaat straks door naar het journaal van drie uur. Dan onder andere met uh, Hans Kersting en uh, Helene de Vos van de uh, Amsterdam over de mail. Prachtig toneelstuk van Tjechhof in de mooie uitvoering. Verder Manon Uphoff en Roland Kieft. Roland met de klassieke cd. Manon heeft een nieuwe, nieuwe korte verhalen bundel geschreven. En we bellen met Dominique Gemdaad, die op de parade in Rotterdam staat. En live muziek dus straks. Meer informatie. festivalklasiek.afro.nl of Twitter naar fc uh, hashtag fc zo Nationaal van 3 uur. Tot zo.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 Bij Movier verzeker je het inkomen van je eigen beroep... en hoef je geen ander werk te accepteren als je arbeidsongeschikt raakt. Kijk op movier.nl zeker van inkomen. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op audi.nl. Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl zeker van inkomen. Deze maand in Plus Magazine, gezond op vakantie...